5 uur. Het NOS-journaal. Marianne Kokoek. Oppositie presenteert tegen begrotingen. Duizenden betogers op Malieveld tegen bezuinigingen. En Federatieraad FNV overlegt over pensioenakkoord. PvdA, SP en D66 willen veel bezuinigingen uit de miljoenennota terugdraaien. De grootste oppositiepartij, de PvdA, wil extra investeren in onderwijs, veiligheid en de bestrijding van de werkloosheid. Net als de SP wil de PvdA de bezuinigingen op de zorgtoeslag, het persoonsgebonden budget en de huurtoeslag ongedaan maken. Daar staat tegenover dat de PvdA en de SP de belasting op de inkomens boven de 150.000 euro verhogen... Ook D66 wil veel bezuinigingen terugdraaien. Dat bekostigt D66 door de AOW-leeftijd al volgend jaar te verhogen... en het ontslagrecht te hervormen. De SP wil de economie met 1,5 miljard euro extra stimuleren. De ChristenUnie vindt dat gezinnen met veel kinderen... buitensporig hard door de kabinetsplannen worden getroffen. In Den Haag hebben enkele duizenden mensen op het Malieveld geprotesteerd tegen de bezuinigingen op zorg, huursubsidie, onderwijs en cultuur. De betogers hebben met al die bezuinigingen tegelijk te maken en ze zij zijn boos dat de kosten zich opstapelen. Op het Malieveld waren onder meer vakbonden, de Raad van Kerken en oppositiepartijen aanwezig. Verder demonstreerden er onderwijzers, muzikanten en gehandicapten tegen de opstapeling van bezuinigingen. De federatieraad van vakcentrale FNV is bijeen om een definitief oordeel te vellen over het pensioenakkoord. In de raad zitten de voorzitters van de 19 bonden die zijn aangesloten bij de FNV. Het akkoord kan rekenen op een meerderheid binnen de federatieraad. FNV Bouw, cruciaal voor die meerderheid, ging zaterdag na extra toezeggingen van minister Kamp alsnog overstag. Toch is er grote verdeeldheid binnen de vakcentrale. De twee grootste bonden, FNV-bondgenoten en Abfa Cabo, blijven fel tegen. Zij vinden dat mensen met lage inkomens die toch met 65 willen stoppen, geen behoorlijk pensioen krijgen. De twee bonden vinden dat FNV-voorzitter Jongerius moet luisteren naar de leden.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 Volgens Europarlementariër De Lange lijkt het erop dat de Roemenen de Nederlandse tulp hebben uitgekozen voor een stukje ouderwetse chantage. Het CDA heeft Eurocommissaris Barnier van interne markten om opheldering gevraagd.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 Laura Dekker begon vorig jaar zomer aan haar zeiltocht. PSV-doelman Titon is weer thuis. Hij liep gisteren een zware hersenschudding op in de topper tegen Ajax. De clubarts van PSV zei dat alles stabiel is... en dat het erop lijkt dat Titon met de schrik is vrijgekomen. De doelman kwam gisteren hard in botsing met ploeggenoot Timothy de Rijk... en raakte bewusteloos. De wedstrijd lag een klein kwartier stil... voordat hij in een gestabiliseerde toestand naar het ziekenhuis kon worden gebracht. En dan nog het weer. Vanavond meest droog. Vannacht komt er in het westen bewolking op met wat motregen. Minimaal liggen tussen 8 en 13 graden. Morgen is het grijs met wat lichte regen. En dan wordt het 19 graden. Er staat een matige zuidwestenwind. Ook woensdag is er nog wat regen. De dagen erna wordt het rustiger met in de nacht kans op mist. AMB, verkeersinformatie. De spits verloopt normaal op een paar ongelukken na. Zoals op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Daar gebeurde een ongeluk bij de Afritbunschoten, Bunschoten, waardoor de linkerrijstrook daar dicht is en dat levert 5 kilometer file op. Op de A8 van Amsterdam naar Zaandam nog een file van 3 kilometer voorknopend. Zaandam door een ongeluk op de A7. Alle rijstrokken zijn op die A7 ook weer vrij. Maar ook op de A10 is het verkeer daardoor behoorlijk vastgelopen. Tussen Geuzenveld en Knopend Koenplein, 7 kilometer. Vanaf de andere kant tussen Knopend Watergraafsmeer en Kadoele, 8 kilometer file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, 14 kilometer tussen Bunnek en Veenendaal West. Ook door een ongeluk, ook daar zijn alle rijstroken weer vrij. Dat geldt niet voor de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Daar staat 4 kilometer voor Knopend Kleinpolderplein. Ook door een aanrijding en daar is de linker rijstrook nog dicht.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 Ondersteun het initiatief ook op www.gedragscodeschoonmaakbranche.nl. Samen voor een schone zaak. Het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdiep. Goedemiddag, acht minuten over vijf. Zometeen meer over de fraude met DigiD. De staatssecretaris van Financiën reageert even heel kort... en u hoort ook een gedupeerde. Eerst de ruzie tussen het kabinet en het Centraal Planbureau. Het kabinet is ontevreden over een doorrekening van de bezuinigingen... op het persoonsgebonden budget. Dat zou niet zoveel opleveren volgens het CPB... die daarna keek op verzoek van oppositiepartijen. Een brief hierover aan het Centraal Planbureau... lekte vanochtend uit naar de Telegraaf. Verslag heeft Wilke Baum in Den Haag. Hoe valt die brief en het uitlekken daarvan in de Kamer, Wilke? Nou, Het valt allebei niet goed. Hè. Het uh, wordt een schande gevonden dat die brief is uitgelekt... want het is een brief waarin de hoogste ambtenaar... van het ministerie van Economische Zaken... ...scherpe kritiek uitoefent aan het adres van het CPB en uh, aan die berekeningen. Wat uh, ook slecht valt is dat de brief is uitgelekt. Want op die manier wordt het uh, CPB volgens een aantal partijen in de Tweede Kamer uh, in een kwaad daglicht gesteld. En volgens Ronald Plasterk van de Partij van de Arbeid, de grootste partij, de grootste oppositiepartij in de Kamer... ...is het minister Verhagen zelf van Economische Zaken die achter het uitlekken van die brief zit. Er blijft maar één mogelijkheid open, lijkt mij, tenzij de kaboutertjes bestaan. En dat is dat minister Verhagen, die notabene politiek verantwoordelijk is... voor het Centraal Planbureau, dat hij dus een brief stuurt... aan de directeur van het Centraal Planbureau... en een afschrift aan de Telegraaf of ze het maar willen publiceren. Ik vind het echt schandalig dat op die manier een instituut... dat moet hoeden over de... dat iedereen, alle politieke partijen hun cijfertjes op orde hebben... dat die notabene door de minister die verantwoordelijk is voor het instituut... zo wordt afgebrand. Plasterk van de Partij van de Arbeid. wil kost er ook bij andere Kamerfracties zorgen... over de aanval op een instituut? Ja, dat is zeker het geval. Uh, GroenLinks, D66 en ook de SP... Die vragen zich af uh, of, het, uh, of het CPB nu niks meer waard is. En die vinden het uh, geen goede zaak dat er op deze manier zulke harde kritiek aan het adres van het CPB uh, wordt uitgeoefend. Ze zeggen allemaal, uh, kijk het CPB rekent bijvoorbeeld uh, de verkiezingsprogramma's uit. En dan hebben we allemaal wel kritiek op het CPB. Omdat hun uitkomsten dan niet opleveren wat wij eigenlijk vinden dat het zou uh, moeten opleveren. Maar dat wil niet zeggen dat je dan het CPB op zo'n manier uh, moet gaan criticeren. Een nou, uit Eergang van de SP die zegt zelfs van ja ze zo door. Gaan, dan kunnen ze ook de, de Nederlandse bank wel in een kwaad daglicht gaan stellen. Brutaal hebben de halve wereld, denk ik. Het Centraal Planbureau staat nog toch niet bekend om zijn uh, linkse analyses. Uh, ze hebben economische modellen die gewoon uh, neoclassiek zijn. Dus ja, neoliberaal uh, economische analyse. Uh, dus ja, het laatste wat, uh, wat je het Centraal Planbureau kunt uh, verwijten is denk ik dat ze een linksbolwerk bolwerk zijn. Uh, het volgende wat er gaat gebeuren is dat de, de Nederlandse bank straks communistisch is uh, omdat er een SP'er heeft gewerkt. U zelf? Ja, voor, voor, voor, voor, voor, voor korte periode. Ja, ik weet niet, van Verhagen kan je misschien alles verwachten. Ja, en het is dus inderdaad Ewout Eergang van de SP, Kamerlid... die uh, enige tijd bij de Nederlandse Bank heeft uh, gewerkt... en dus niet uitsluit, grappenderwijs... dat die ook nogal als communistisch bolwerk zal worden gezien. We hebben overigens ook uh, CDA en VVD om een reactie gevraagd... maar uh, die hebben we nog niet gekregen. En ik neem aan dat je, Wilco, ook het bij uh, de verantwoordelijk minister Verhagen hebt geprobeerd. Uh, hoor je daar iets van? Nee, nog niks. Uh, ik heb het inderdaad aangevraagd. En uh, ja, er, er is gezegd er komt een reactie, maar die is er nog niet. Dus uh, ja, daar wachten we nog op. Nou is het wel zo welke dat er wel vaker spanning is geweest hè, tussen kabinet en CPB. Wat maakt dit nu anders dan anders? Nou, wat je heel vaak ziet is dat zoals bijvoorbeeld met politieke partijen met geld ook voor het kabinet, dan, dan laten, laten die uh, dat CPB doorrekeningen maken en als het dan niet uh, oplevert wat het kabinet verwacht of wat politieke partijen verwachten dat zie je bijvoorbeeld bij die verkiezingsprogramma's dat ze dan geïrriteerd zijn. Ze hebben een plan gemaakt en dat moet dan iets gaan opleveren en als het CPB de onafhankelijke rekenmeesters van de overheid zegt van ja, dat zit er toch niet helemaal in of het zit er helemaal niet in, ja dan is dat natuurlijk een tegenvaller. Maar wat deze keer opvalt is dat die brief met die ...kritiek aan het adres van, van, het, uh, van het CPB... ...dat hij op straat komt te liggen... ...en uh, dat de toon van die brief toch ook... Uh, ...behoorlijk hard lijkt te zijn. Het is overigens heel erg curieus, want een, uh, aan het begin... ...van de zomer was er een debat over dat... ...persoonsgebonden budget in de Tweede Kamer... ...en toen zei premier Rutte nog... Dat hij uh, juist zeer gesteld is op het, uh, op het CPB. En dat hij blij is dat Nederland. in de vorm van het CPB. onafhankelijk een uh, planbureau heeft. in tegenstelling tot Griekenland. En hij noemde, zelfs, hij noemde het zelfs uh, fijn. dat niet de regeringen per jaar vaststelt. wat de cijfers zijn. maar dat het planbureau dat doet. Dus het was een heel andere toon. dan nu uit de brief van uh, Economische Zaken naar voren komt. Goed, vandaag reageren ze dus niet bij het kabinet. Het mooie van morgen is natuurlijk dat het Prinsjesdag is. en dat ze dan allemaal in het wild rondlopen. in Den Haag-Wilker. Dus dan gaan we. Het gewoon aan ze vragen. Afgesproken. Meer in Den Haag. De deuren zijn gesloten daar. Daar vergadert de federatieraad van FNV inmiddels over het pensioenakkoord. Vooraf sprak Jeroen Schutteijzer met minister Kamp. En die heeft vertrouwen in een goede uitkomst. Kijk, de federatieraad is de, de, de uitdrukking van de democratie in de FNV. De FNV-leden FNV zijn bij elkaar gaan zitten in het verleden al. En die hebben bepaald met elkaar hoe ze in moeilijke gevallen tot een besluit kunnen komen. En ze hebben gezegd van nou we hebben een heleboel bonden. En die bonden worden allemaal vertegenwoordigd in de federatieraad. En die hebben allemaal een bepaald gewicht. Hun stem heeft een bepaald gewicht. En op grond daarvan kunnen we in die federatieraad gaan stemmen. En dan kunnen we kijken of we het als FNV ergens wel of niet mee eens zijn. Ik verwacht dus dat als daar een uitkomst uitkomt in meerderheid. Dat dat door de FNV als geheel gedragen zal worden. Maar is het geen probleem dat de twee grootste bonden, zoals het er nu naar uitziet, tegen zullen stemmen? Maar het zou ook kunnen zijn dat die grootste bonden dat die zeggen van ja, wij zijn onderdeel van het grote FNV. En wij hebben met elkaar afgesproken hoe wij binnen het FNV tot een, uh, tot een conclusie komen. En als die conclusie eenmaal op een uh, zorgvuldige manier tot stand gekomen is en de, en de federatieraad heeft daarover besloten. Nou ja, dan leggen we ons daar ook bij neer. Dat zou ik me heel goed voor kunnen stellen dat ze zo redeneren. Al dus minister Kamp. Jeroen Schutijzer staat nu dus voor die deur bij de vergaderende Federatieraad. Jeroen, hoe, hoe gingen de partijen, want dat zijn het wel, Kemphanen, bondgenoten, advocaten natuurlijk aan de ene kant en de andere bonden aan de andere kant. Hoe gingen die naar binnen? Nou, ze kwamen natuurlijk niet uh, samen gezellig in één taxi. Uh, dat gaat, de een komt uh, om kwart voor vier en de ander uh, acht minuten later. En uh, Agnes Zongerius, uh, ja, die legde nog eens uit uh, uh, hoe zij erover denkt vanavond... dat ze hoopt op een, uh, een meerderheid. Uh, laten we even naar haar luisteren. En ik denk, denk ik, toch ook dat voor hen de keuze is... wil je dan liever het plan uh, waar Heen Kamp ook een meerderheid voor heeft... namelijk uh, het plan uit het regeerakkoord... of kies je voor het versterkte uh, pensioenakkoord. Uh, ook aan hen de keuze vandaag. Al dus Agnes Jongerius, hè? het is niet de eerste keer... dat aan de poten van haar stoel is gezaagd afgelopen tijd. Na het weekend, deze avond, hoe sterk staat ze nu... als voorzitter van die Gaat. Nou ja, ze heeft de steun van 17 van de uh, 19 bonden. en uh, Dus dat is een behoorlijke meerderheid. Maar die zijn natuurlijk allemaal wat kleiner... dan uh, die Afrikabo en de bondgenoten... die dus tegen Agnes Jongerius zijn. En dat bleek nog eens heel duidelijk hier uh, vanmiddag. Uh, want er waren... Uh, Demonstranten van die twee uh, uh, partijen binnen de FNV. En ook uh, Henk van der Kolk die uh, was heel stellig. Het blijft uh, een nee. En uh, de positie van Jongerius ja, komt uh, misschien straks toch wel uh, aan de orde. Vandaag gaat het hier over het pensioenakkoord. We hebben vorige week 16 uur vergaderd. Toen is het geen minuut over mijn positie gegaan. Uh, ik stel voor dat we het ook vandaag gewoon over het pensioenakkoord gaan hebben. Jeroen. Ja, Tim, dat, dat kan ze dus zeggen, dat het niet over haar positie moet gaan. Maar dat is nog maar zeer de vraag. Er is geen witte rook uit de deur gekomen, uit de zaal. Ook geen zwarte rook, dus we blijven netjes op onze post. Doe je best, Jeroen Schutteijzer. Dank u wel, daar in Den Haag. Moeten de voetbalkeepers een helm gaan dragen? Daar gaan we zo meteen over praten. Oké. Okay. Kwart over vijf, alleen de geest bij de verkeers, met de verkeersinformatie. Hoe staat het ervoor? Er zijn een paar ongelukken gebeurd. Het meest recente ongeluk is gebeurd op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Daardoor staat er 5 kilometer tussen de knopen, Ketelplein en Kleinpolderplein. Bij Kleinpolderplein is bovendien de linkerrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Honderden meldingen van fraude met belastingtoeslagen. Een lange tijd was het mogelijk om met de eigen DigiD bij de Belastingdienst de gegevens van anderen te wijzigen. Fraudeurs konden zo op naam van een ander toeslagen aanvragen of de betalingen naar een ander rekeningnummer sturen. Heel simpel erkent staatssecretaris Wekers. Het was kinderlijk eenvoudig, maar we hebben de zaak uh, dichtgeschroeid. Simpelweg door een koppeling aan te leggen tussen uh, DigiD en het burgerservice-nummer. Dus deze vorm van fraude kan nu ook niet meer plaatsvinden. Al dus de staatssecretaris. In de straat in Rotterdam werden meerdere mensen de dupe. Een van hen, Erik, die zijn achternaam niet wil zeggen... vertelde verslaggever Roel Paul wat hem was overkomen. Een stapeltje brieven. Ziet er officieel uit. Is van de Belastingdienst. Dat is allemaal inderdaad van de Belastingdienst. Het is een nogal stapeltje geworden, uh, want in eerste instantie kregen we uh, de melding van, via de eerste brief uh, dat we opeens recht hadden op uh, zorgtoeslag. En uh, ook nog eens uh, recht zouden hebben op uh, huurtoeslag. Mooi toch? Je zou in eerste instantie denken van dat is mooi, uh, alleen ja, uh, we hadden wel zoiets van dit willen wij verder uitzoeken, ook gezien uh, de eerdere... Uh, aanvraag die al bij ons binnen was gekomen van de uh, kinderopvangtoeslag. Jullie hadden een brief gekregen van de kinderopvang. Het geld moet voortaan niet naar dit rekeningnummer, maar naar een ander rekeningnummer. Ja, wij maakten het allemaal direct over naar de kinderopvang. Dat werd door de Belastingdienst gedaan. Uh, en nu werd het opeens naar een andere rekening overgemaakt. Waarbij ook nog eens ons uh, toetsinkomen verlaagd werd... waardoor de uh, kinderopvangtoeslag hoger werd. Okay. Uh, wij hebben dat zelf uh, gelukkig op tijd uh, kunnen annuleren. Dus allemaal kunnen stopzeggen en weer kunnen terugwijzigen... Uh, alleen er zijn een aantal gezinnen bij ons in de straat die uh, zelfs een heffing kregen. Uh, waarbij ze toch uh, gedwongen werden om uh, een grote bedragen uh, weer terug te betalen. En die belden dan met de Belastingdienst van... hoor eens even, dit geld heb ik nooit gehad, dus ik ga het ook niet terugbetalen. Of was het nog heel veel gedoe om dat aannemelijk te kunnen maken bij de Belastingdienst? In eerste instantie uh, moesten wij daar behoorlijk op aandringen. Uh, maar nadat er een aantal van onze, de gezinnen bij ons in de wijk gebeld hadden... Uh, kregen we een vast telefoonnummer. Uh, die we dan konden bellen, mm -hmm. uh, als er dus uh, uh, meer aan de hand was. Ja. En uiteindelijk zelfs, uh, en dat is uh, onlangs geweest... hebben we een excuusbrief gehad uh, van de Belastingdienst... waarbij we een vast aanspreekpunt uh, kregen. Ja. Dus we zijn behoorlijk adequaat geweest. Maar als je dat dus niet bent, dan ben je dus behoorlijk de pineut. Want uh, we hebben een aantal brieven hier ook gekregen... waarbij er toch wel gesommeerd werd uh, om... Uh, behoorlijke bedragen weer uh, teruggestorten. Zoals hier ja. bijvoorbeeld staat... Uh, uh, 3.500 euro. Huurtoeslag. Ja. ja, dit was huurtoeslag. Het heeft u heel wat uh, kopzorgen gegeven, begrijp ik. Dat uh, kunt u zeker wel zeggen, inderdaad. Uh, het was vooral dat je... Een, het, het vertrouwen hebt in het uh, DigiD. Uh, dus in het systeem wat, uh, wat de belastingdienst geeft. Uh, en op het moment dat je dat... dus meerdere keren uh, tegenkomt... Uh, zo'n fraudegeval, dan heb je wel zoiets van... hé, hey, kan ik nog wel veilig mijn aangifte doen. Nou ja, en vandaag blijkt dat... Het allemaal nog veel simpeler in elkaar zat dan je zou kunnen vermoeden. Met gebruikmaking van je eigen DigiD kon je de gegevens van anderen, van derden, veranderen. Nou, het uh, verrast me uh, niet uh, gezien de situatie die wij nu hebben aangetroffen. Alleen het uh, ja, uh, baart mij zeker wel zorgen. Dus ik hoop dat hier zeker wel wat aan gedaan wordt. En die zorgen die blijven bestaan, zei eerder deze uitzending. Ombudsman Alex Brenninkmeijer, Roepau, was dat. Een klap op je hoofd is natuurlijk nooit goed, maar bij herhaling kan het echt schadelijk worden. Sommige sporters lopen daarom meer risico dan anderen. Bijvoorbeeld keepers bleek dit weekend ook weer. Zaterdag raakte Maarten Stekelenburg bij AS Roma minutenlang buiten Westen toen hij tegen zijn hoofd werd geschopt.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 Ja, uiteindelijk is hij 20 minuten buiten bewustzijn geweest. De neuropsycholoog Erik Matser promoveerde op sportletsel. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, een flinke klap dan buiten Westen. Wat gebeurt er dan met je in je hoofd? In je hoofd gebeurt er dan dat je een uh, schokgolf door het brein krijgt. Dus letterlijk zoals het ook uh, de natuurkunde bij een tsunami is. En waar, het, uh, waar de schok grip krijgt, dat is de voorste delen van het brein en de slaapzijde, daar komt de grootste druk. En daar ontstaan dan ook de problemen. En daar zitten centra zoals het concentratievermogen, het geheugen en de snelheid van denktempo. Dus daar krijg je dus een, een probleem dat je de eerste periode na zo'n dreun moeite hebt met concentreren. Dat je trager bent geworden en vergeetachtig. En Stekelenburg was een paar minuten knock-out, die ton langer. Maakt dat dan nog verschil? Ja, dat maakt een, zeker een verschil. Uh, de diagnosecriteria zijn zo dat je tot 15 minuten bewusteloos dat je dan een hersenschudding hebt. En na 15 minuten heb je een hersenkneuzing. En dat is een ernstig hersentrauma. Ja, want wat kan er dan in de toekomst gebeuren? Ik bedoel, op korte termijn concentratieverlies, uh, mogelijk problemen met je, met je spraak, maar op lange termijn? Ja, op de langere termijn uh, kun je daar last van blijven houden. Ligt ook aan hoe zwaar het letsel is geweest. En wat heel erg en problematisch is, is de optelsom van letsels. Dus een keer een hersenschudding hier, daar een keer een harde dreun tegen je hoofd. Dan een keer weer kortdurend bewusteloos daar. En die optelsom die blijkt heel schadelijk te zijn voor sporters. En dan zie je ook uh, dat mensen uh, stoornissen ontwikkelen die lijken een beetje op de ziekte van Parkinson. En dat begint heel mild. En het, het, het nare is dat als je dat eenmaal uh, hebt ontwikkeld... dat het dan ook niet meer stopt en dat het dan steeds erger wordt. Ja, nu bent u voorstander van het dragen van hoofdbescherming om dit te voorkomen. Scheelt dat echt als je een helm op je hoofd hebt? Een helm is het niet. Het is een, uh, een, een soort band die je om je hoofd doet. Er, zijn nou, uh, er is heel veel onderzoek naar gedaan En die band heeft een hele sterke schokabsorberende werking... waardoor hersenschuddingen in uh, veel gevallen kunnen worden voorkomen. En uh, dat is toch iets waar we, wat je over na kan denken. De tweede is, is dat elke profvoetballer eigenlijk een keuring moet ondergaan aan het begin van het seizoen. En dat wanneer zoiets als met die ton gebeurt, dat je hem dan kan hertesten, zodat hij weer veilig aan het spel deel kan nemen. Ja, je, je ziet het incidenteel wel al, zo'n zo hoofdbescherming, maar niet structureel. Ja. Is dat omdat voetballers dat vervelend vinden zitten? Nee, het zit absoluut helemaal niet vervelend, maar het is het niet weten. En, uh, er is ook een uh, soort ridiculisering geweest voor Hoges bij voetbal. Het zou niet mannelijk zijn of MAF eruitzien. Dat is absoluut niet het geval. En, uh, nou, dat is natuurlijk subjectief toch, of het er MAF dat uitziet. Dat ja, vindt de dat een wel, heel, de ander niet, neem ik aan. Ja, dat is heel erg subjectief. Maar het is dezelfde discussie uh, zoals die nu ook uh, is geweest bij het wielrennen... en bij het korte baanschaatsen bij sprint. Waarbij toch sporters uh, bescherming op het hoofd kunnen krijgen. En de ontwikkelingen in de industrie gaan natuurlijk ook heel snel om die sporters ook heel adequaat te kunnen beschermen. Nou, we hebben het nog even nagevraagd bij de KNVB. De voetbalbond die gaat niet naar aanleiding van de blessures adviseren die hoofdbescherming te dragen. Ze zeggen het, het mag wel. Bent u wel ja. eens bezig met de KNVB om ze toch uh, proberen iets meer tot die bescherming te bewegen? Dat het doet de Nederlandse staat. Uh, afgelopen donderdag uh, is er een gesprek geweest met de regering die het nog een keer met uh, KNB zal opnemen hoe de, uh, hoe de richtlijnen van de gezondheidsraad uh, liggen. Maar op zich uh, dat bijvoorbeeld spelers zelf kunnen kiezen voor bescherming, dat is al een enorme stap vooruit. Ja, dat het ook niet als, uh, als hinderlijk wordt ervaren bij het spelen. Zeg het nog even, want dat zijn natuurlijk meer de mensen die gewoon een voetbal koppen. Dat, dat kan geen kwaad. Het is een heel groot verschil. Hè. Bij het amateurvoetbal is het vooral uh, de hersenschudding die een rol speelt als blessure. En bij het profvoetbal heb je... Ja, dat is gewoon een, een, een volledige contactsport. Waarbij dit soort ongelukken nog regelmatig zullen voorkomen. En we weten uit de cijfers dat twee op de elf spelers per seizoen een hersenschudding oploopt. Toch wel. In het dus profvoetbal. Dat is behoorlijk wat. Goed. Dus dan is het ook een zaak dat je dat je daar ook een preventieve maatregel voor aanbiedt. Uw pleidooi is duidelijk. Neuropsycholoog Erik Matser, ik dank u wel. Goedemiddag. Wat kunnen de Belgen nog van ons leren? Behalve regeren misschien. Wel fietsen bijvoorbeeld. In Brussel stapten vanmorgen honderden Nederlanders op de fiets... met voorop de Nederlandse ambassadeur. Om te laten zien dat fietsen ook in een drukke stad... een prima alternatief kan zijn. Korsband Joris van Poppel ging met ze mee. Het jubelpark in Brussel. 300 mensen, oranje t-shirt aan allemaal. Nederlanders die zo dadelijk de held gaan uithangen. Een paar kilometer fietsen door Brussel. Het Brabants fietsharmonisch orkest is er ook. De ambassadeur van Nederland, Henne Schuur. Wij gaan fietsen eh, vanaf hier naar het centrum van Brussel... om aan te geven dat fietsen, zoals in Nederland, een manier is om van je huis naar het werk te komen. En niet zoals in België eigenlijk een sportbedrijf is, maar een manier van transport. Je woont zelf al een tijdje in Brussel. Hoe is het om te fietsen in Brussel? Als ik heel eerlijk ben, fiets ik nauwelijks in Brussel. Waarom niet? Omdat ik het gevaarlijk vind om te fietsen in Brussel in de stad. Je rijdt op een unionfiets, fiets je vaker in Brussel? Ik moet zeggen, ik woon in Stockholm en daar is het wel vrij rustig. Dan doe ik het wel, maar in centrum Brussel eigenlijk niet. Ja, hier in het centrum staan we naast de wedstrijd, een soort vijf maand snelweg. Dat is vrij gevaarlijk hier. Ja, daarom pak ik liever de auto inderdaad. Dan ben ik wat veiliger. En natuurlijk de hellingen en de heuvels. Een Batavus-fiets, een gazelle, typisch Nederlandse fiets, en ook heel Nederlands. Niemand draagt een fietshelm, terwijl de gemiddelde Brusselaar dat toch juist heel erg graag doet. Welkom, commissaris, de startshot voor de Orange Bike Day Brussels. Thank you very much. De stad Brussel wil fietsen populairder maken. Over tien jaar moet één op de vijf afgelegde kilometers met de fiets zijn. En dan is er nog een hele lange weg te gaan. Bruno de Lille van de gemeente Brussel. In Brussel wordt altijd gezegd, hoor ik ook hier van die Nederlanders... ...het is zo moeilijk fietsen hier. Er zijn zo weinig fietspaden en het is zo gevaarlijk vergeleken met Nederland. Misschien zijn jullie in Nederland misschien een beetje te veel uh, verwend... ...waardoor daar jullie het extra gevaarlijk gaan vinden in Brussel. Nu, het is natuurlijk niet vanzelfsprekend in Brussel om met fietsrijden. te rijden. Met het gewest investeren we de laatste tijd ook heel veel in nieuwe fietspaden. Nu, alleen nieuwe fietsinfrastructuur leggen, dat is niet voldoende. Dat merken we ook. Dus we moeten ook mensen eigenlijk overtuigen om dan die fiets te gaan gebruiken. Dat doen we zelfs door schoolkinderen... Uh, te leren fietsen, want misschien is het voor Nederlanders moeilijk denkbaar, maar er zijn ontzettend veel kinderen in Brussel die gewoon niet kunnen fietsen, omdat ze het nooit van hun ouders hebben geleerd. En uh, ook, ook dat proberen we te doen. En zo gaan we stap voor stap vooruit. En we merken toch dat de laatste jaren er tussen de 10 en de 15 procent fietsers per jaar bij komen. We zijn nog maar aan 4, 5 procent in het totaal hoor. Maar, maar het gaat wel sterk vooruit. En, en, uh, dus ja, we, we, zijn, we denken dat we de ingeslagen weg moeten verder zetten.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 Gezinnen met meer dan twee kinderen krijgen er volgend jaar geld bij. Op aandringen van de SGP krijgen ze ongeveer 150 euro per jaar extra. De bezuinigingen op het kindgebonden budget worden aangepast ten gunste van grote gezinnen. De SGP zal dat voorstel deze week inbrengen bij de Algemene Beschouwingen... en bronnen rond het kabinet bevestigen dat de regering aan de wens van de SGP tegemoet wil komen. PvdA, SP en D66 willen veel bezuinigingen uit de miljoenennota terugdraaien. De PvdA en de SP willen dat betalen door de belasting op de inkomens boven de 150.000 euro te verhogen. D66 wil de AOW-leeftijd al volgend jaar verhogen en het ontslagrecht hervormen. De oppositie kwam vandaag met tegenbegrotingen. De Federatieraad van de vakcentrale FNV is bijeen om te praten over het pensioenakkoord. Een meerderheid van de 19 bonden is ervoor, maar er blijft grote verdeeldheid. De twee grootste bonden zijn tegen en verwijten voorzitter Jongerius dat ze te weinig naar de leden luistert. Het CDA in het Europarlement zegt dat Roemenië zich schuldig maakt aan ouderwetse chantage. Roemenië houdt sinds dit weekend vrachtwagens met Nederlandse tulpen aan de grens tegen. Het CDA denkt dat de Roemenen dat doen omdat Nederland kritisch is... over toetreding van Roemenië tot de Schengenlanden. Tot zover het nieuws, dan nu Gerrit Himstra. Het weer. Met het weer. Het is uh, prachtig herfstweer vandaag. Veel zon, vrijwel overal droog, op een enkel buitje na. Vanuit het westen nadert echter een front... en dat zal de komende dagen voor veel bewolking zorgen. Vanavond en vannacht neemt de bewolking vanuit het westen al toe. En in het westen kan dan ook wat lichte regen of motregen vallen. We zitten in zachte lucht en daardoor wordt het vannacht niet koud. 14 graden in het noordwesten tot 9 in het zuidoosten van het land. De wind neemt ook wat toe, matig tot vrij krachtig uit zuidwest. Morgen is het bewolkt en vooral in het noordwesten valt lichte regen of motregen. Of het in Den Haag droog blijft is lastig te zeggen... want het zit net op de grens van droog weer en lichte regen. Neemt u daar voor de zekerheid een paraplu mee. In Limburger en Oost-Brabant zit morgen het beste weer. Droog en wellicht ook wat zon. Het wordt 18 graden in het noordwesten tot 20 in het zuidoosten. De wind waait morgen uit het zuidwesten matig 3 tot 4... in het Waddengebied vrij krachtig windkracht 5. Woensdag in het noorden en noordwesten zo nu en dan regen. In de rest van het land bewolkt, maar wel droog. Het wordt dan 19 graden. Na woensdag is het rustig en droog herfstweer. Met s'nachts kans op mist en overdag zonnige periode en een graad of 18. In het weekend blijft het aangenaam met temperaturen rond 20 graden. ANWB, verkeersinformatie. Op een paar ongelukken na uh, is de de spits redelijk normaal. Er staat bij elkaar 70 kilometer file. Bij Amsterdam is het nog altijd druk na een ongeluk op de A10, tussen Diemen en Kadulen nog 10 kilometer. Heeft te maken met een ongeluk op de A7, maar alle rijstroken zijn daar weer vrij. Geldt niet voor de A20, hoek van Holland-Gouda. Daar staat nog 4 kilometer tussen Schiedam Noord en Kle Knopend Kleinpolderplein, ook door een ongeluk. Bij Kleinpolderplein is de linker rijstrook dicht. Verkeer richting Gouda kan het westen omrijden via de Benelux-tunnel. Floris Jan.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 Opel Insignia, de beste auto die we ooit gemaakt hebben. Opel, weer leven auto's. Ja, een vliegticket boeken was nog nooit zo makkelijk. Op vliegtickets.nl Vliegtickets.nl Goedemiddag, bijna zes minuten over half zes. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De 15-jarige Laura Dekker, we kennen haar beter als het zeilmeisje... is gestopt met school. Sinds vorig jaar is ze bezig met een solo zeiltocht rond de wereld. In een interview vandaag met het NOS Jeugdjournaal... zegt ze dat ze het te druk heeft met zeilen. De Pacific ben ik heel snel overgestoken. Dus dan ben je elke keer maar ergens een week. En die week heb je nodig om in te klaren, uit te klaren... water te halen, diesel te halen en reparaties uit te voeren. En dan zit je alweer op zee. Dus in het begin heb ik veel aan school gedaan, maar nu eigenlijk niet meer echt veel. Omdat ik gewoon te weinig tijd voor heb. Nou, dat is duidelijke taal van Laura Dekker. Te druk, Taako Rietveld. Jij volgt haar al een hele tijd, Laura Dekker, namens het Jeugdjournaal. Kan ze dat zomaar stoppen met lessen? Nou ja, blijkbaar. Dat vroegen wij ons ook af. Dus wij hebben met haar school gebeld. Ze volgt lessen via de wereldschool. En ja, zij, bij de wereldschool zijn ze niet blij met... Uh, uh, ja, de beslissing van Laura. Maar er is weinig wat ze kunnen doen, zeggen ze daar. Omdat Laura niet meer onder de Nederlandse leerplicht valt... Um, ja, is er eigenlijk niks wat ze kunnen doen. Omdat ze in internationale wateren vaart. De, Ook dat. En ze schijnt uitgeschreven te zijn... Uh, begrepen we weer van jeugdzorg. Uh, dat ze zich heeft uitgeschreven in Nederland. En daardoor ja, kunnen de Nederlandse instanties daar weinig tot niks aan doen... Maar was het niet de afspraak dat ze tijdens die reis ook lessen zou blijven volgen? Uh, ja, dat was in ieder geval de insteek van uh, jeugdzorg en kinderbescherming toen de tijd. Uh, maar de rechter heeft toen uh, besloten en gezegd dat het de verantwoordelijkheid is van de ouders. Dus dat zeggen de instanties nu ook. Ja, de verantwoordelijkheid ligt bij de ouders en natuurlijk ook bij Laura zelf. En ze heeft het eigenlijk zelf die beslissing genomen? Dat denk ik wel. Uh, ze is nu in Darwin, in Australië. Morgen is ze daar, ja, ze daar haar verjaardag. De vader is daar nu ook op, op bezoek. Wordt ze zestien? Wordt ze zestien, ja. En ongetwijfeld uh, wordt er ook veel gesproken over, uh, over school. Ik weet dat haar vader vindt dat ze uh, ja, er wel beter de best voor moet doen... en er wel meer voor uh, zou moeten doen. Maar Laura zelf zegt, ik heb er op dit moment echt geen tijd voor. Het zit er niet in, dus misschien komt het nog een keer. En... Misschien ook niet. En wanneer is ze weer in Nederland? Ja, dat is de grote vraag überhaupt. Of ze nog naar Nederland komt. Ze is nu in ieder geval in Australië. Uh, ze wil haar reis verder afmaken. En ze gokt dat ze ergens in juli het rondje afgemaakt heeft. Maar of ze dan weer terug is in Nederland. Of dat ze zegt, ik, ik eindig in Gibraltar of op een andere plek. Weet ik nog. niet. In juli, in de zomervakantie, zou je bijna zeggen. Uh, ja. Vanavond een complete interview met Laura Dekker in het Jeugdstenaal op Nederland. Drie. Taak veel, dankjewel. Dan gaan wij naar Rotterdam. 35.000 huizen slopen of opknappen. Meer en beter onderwijs, banen in de haven. Het Rijk en de gemeente Rotterdam trekken vanaf vandaag samen op... om de gigantische problemen in het zuidelijke deel van de stad op te lossen. Ze trekken daar maar liefst 20 jaar vooruit. Hendrik Willem Hofst was bij de ondertekening van de plannen. Zo, dames en heren, de handtekeningen zijn gezet. Dus de commitment van alle partijen aan dit programma staat vast. Minister Donner, gaat het Rijk zich nu ook met Rotterdam-Zuid bemoeien? Uh, al vanaf het begin uh, in februari stond duidelijk, stond duidelijk vast... dat de problemen hier in Rotterdam-Zuid zo groot en zoveel zijn... dat dat Rotterdam niet alleen zou kunnen lukken. Tegelijkertijd... Zit ook in dit programma. Rotterdam, regio Rotterdam, zit in de lead. Het kabinet steunt, maakt mogelijk, biedt ruimte. Maar de verantwoordelijkheid ligt hier. Maar wat is dan het commitment van het Rijk? Commitment van het Rijk is op tal van gebieden, ziet u dat ook in het programma zitten, we zitten in de eerste plaats om van eh, ja, gewoon wat er aan mogelijkheden zijn om te kijken van hoe kunnen we daarin Ook Rotterdam en Rotterdam-Zuid die aparte plaats bieden. Dat geldt ook voor de middelen die er zijn. Het probleem is natuurlijk, er is geen geld. Er staat eigenlijk geen enkel bedrag in dit hele programma. Wat is het dan nog waard? Ik heb hier een programma wat over 20 jaar gaat. Wat dacht u dat het waard zou zijn om nu te zeggen... kijk eens, er is hier 20 of 50 miljoen. Dat is altijd je te weinig. Er moet toch ergens mee beginnen? Dat is altijd te weinig voor het programma waar het hier om gaat. Daarom zit ook duidelijk in het programma. Het begin? Het is niet zo dat er op dit moment meer geld is. Burgemeester Abutale, 20 handtekeningen, maar geen geld. Wat is het Nationaal Programma waard volgens u? Nou, 20 handtekeningen, geen extra geld. Uh, want er is wel geld voor allerlei lopende projecten. En er wordt zelfs binnen bestaande budgetten, bijvoorbeeld bij onderwijs... wordt er apart geld gezet voor, voor Rotterdam. Dat is een goed begin. Maar dat was ook niet de bedoeling. De bedoeling was proberen met elkaar een goede afspraak te maken... waar iedereen het met elkaar eens is. is type op de horizon. Dat was ook de opdracht van het rapport van Deetman en Mans. En dat hebben we dus nu gedaan. We hadden het pakt op Zuid, de Vogelaarwijken. Er is heel veel tijd en aandacht naar Rotterdam-Zuid gegaan. Heeft het dan allemaal niet gewerkt dat zo'n nationaal programma nodig is? En er is de afgelopen tijd veel energie en geld en menskracht ingezet in Zuid. Daar zijn wel degelijk goede resultaten bereikt. Draait u de camera hier in deze buurt 360 graden om en u zult het wel zien. Alleen de conclusie is dat die opgave stevig is, die is omvangrijk en die is te zwaar voor Rotterdam alleen. Daarom heet het ook een nationaal programma en daarom gaan we het de komende jaren anders doen en vooral met elkaar. En u verwacht ook dat het commitment van het Rijk echt twintig jaar zal duren? Of zal een volgend kabinet misschien zeggen van nou, dat nationaal programma laten we maar even zitten? Ik heb vanuit Rotterdam de onderhandelingen gedaan met minister Donner en met andere leden van het, van het kabinet. Hier past een waarschuwing op zijn plek. Het kabinet kan zich niet hieraan onttrekken de komende jaren. De gemeente Rotterdam, de politiek in Rotterdam... kan zich de komende jaren hier niet aan onttrekken. En alle maatschappelijke partners. De handtekening staat voor commitment. Dat betekent dus ook samen doen. En ook hier samen voor gaan reserveren de komende jaren. En dit keer gaat het lukken? Nou, Het is ook altijd gelukt de afgelopen jaren. Maar het, het, het kan beter. En de versnellingen moeten er ook in worden aangebracht. En je hebt al die partijen daarbij nodig. Al dus de burgemeester Abu Taleb een belangrijke partner... Dat zijn natuurlijk de bewoners gezamenlijk. Hendrik Willem Hofs, de reacties bij Turkse buurtmoeders. En de bestlopende ruilwinkel in Rotterdam. Die, dat is geen toeval, in Zuid zit. Naast supermarkt Sofia, met ook Russische plakletters op de etalage, zit de Let's Ruilwinkel op Rotterdam Zuid, zoals we dat hier zeggen. Iemand die brengt dan op een gegeven moment een lolly. Ja, dat is onvoorstelbaar dat iemand dan zo'n lolly brengt om voor punten te krijgen vind ik onvoorstelbaar. Frans Muller ja. werkt in de ruilwinkel als vrijwilliger. Ja, er ligt inderdaad van alles. Ja, er zitten hier een hoop huishoudelijk artikelen, lampen, eh, verlichting. Je kan het zo gek niet opnoemen of het is eh, bijna aanwezig. Mensen komen dat brengen, dan krijgen ze punten... en dan kunnen ze weer wat anders voor meebrengen. Daar kunnen ze dingen van terugkopen en ze kunnen ook diensten daarmee kopen. Dus als je vervoer nodig hebt of je hebt iets in het huis moet laten doen... dan kan je dat voor diezelfde punten terugkopen. Er zijn er nogal wat mensen die leven onder de armoedegrens. Wat merkt u daarvan? Daar merken wij behoorlijk wat van. Je ziet dus toch dat een hele hoop mensen echt uh, thuis gaan lopen zoeken naar spullen... die ze niet meer nodig hebben om punten te verzamelen voor dingen die ze wel kunnen gebruiken. Wat ik zelf heel triest vind, mensen die van de voedselbank hier etenswaren komen brengen. Die halen bij de voedselbank, die brengen het hier... en, die, en dan krijgen ze voor elk product wat ze hier brengen, krijgen ze één punt. Chili con carne, mix voor de goulash... Dit zijn de buurtmoeders van de Slaghekstraat die hier op de bank zitten. Bij een uh, pleintje met wat speeltoestellen, een voetbalveldje. Ja, wij zijn als buurtmoeders, uh, we kijken naar de omgeving uh, met uh, Roteb en uh, buurtpolitieagent. De buurtmoeders maken zich vooral zorgen om het onderwijs in de wijk. Eigenlijk zijn er alleen maar zwarte scholen. Buitenlandse kinderen uh, zitten allemaal om deze omgeving. Ja, ze noemen zwarte school, zeg maar. Scholen gaan, zijn ook niet echt uh, perfect, zeg maar. Nou is er vandaag zo'n heel groot programma gepresenteerd hè, met het Rijk en de gemeente en de burgemeester. Heeft u daar vertrouwen in? Ja. Ik hoop dat het beter wordt, maar ik weet het niet. We moeten afwachten. Nou, ik verwacht er wel wat van. En ik denk dat voor de mensen die het nodig hebben, vooral heel belangrijk het gevoel hebben van dat er iets gedaan wordt en dat ze die aandacht krijgen. Het gaat natuurlijk wel altijd over de problemen op Rotterdam-Zuid. Ja, maar dat is natuurlijk het makkelijkste, want het probleem wordt door de mensen zelf veroorzaakt. En het dus het probleem ligt altijd in eerste instantie bij jezelf. En mensen geven altijd een andere schuld als het probleem is. Nu wordt er gezegd, over twintig jaar moet het niveau ja, gelijk zijn als het rest van het land. Ik verwacht er wel wat van, maar om, dus, om het helemaal gelijk te trekken met, met andere delen van Nederland... denk ik dat het wel een paar decennia duurt. Geen twintig jaar, dat is te kort. Dat is te kort. De Oppositie komt met een eigen begroting. Hoe zij willen bezuinigen, dat hoort u zo. Eerst verkeersinformatie. Helen de Geest. Er zijn vanmiddag een paar ongelukken gebeurd. Op de meeste plaatsen zijn de rijstroken weer vrij behalve op de A6 van Muiden naar Lelystad. Daar is ook zojuist een ongeluk gebeurd en dat levert tussen Almere Buiten en Almere Buiten een file op van 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Tradities met inhoud deze week. Morgen, Prinsjesdag. Dan spreekt de koningin haar troonrede uit... en de dagen daarna debatteert de Tweede Kamer... over de begroting van het kabinet. Die begroting die kennen we inmiddels. Vanmiddag nam de oppositie een voorschot op Prinsjesdag... met de presentatie van hun eigen tegenbegrotingen. D66, de CU... Partij van de Arbeid en SP. Toch draait het uiteindelijk om één partij die de sleutel in handen heeft. en daadwerkelijk nog iets kan veranderen aan de kabinetsplannen. En dat is de SGP. Politiek redacteur Margret Boer. Wat heeft de SGP binnen weten te halen? Nou, dan draait het om de bezuiniging op het kindgebonden budget. Want het kabinet dat wil uh, dat na de eerste twee kinderen... dat kindgebonden budget, wat ten goede komt aan mensen met lage inkomens... dat dat dan op nul komt. En die bezuiniging die wordt ongedaan gemaakt. En dat is dus met dank aan de SGP. Want deze partij ja, die ijvert altijd al he, voor de positie van gezinnen. Zeker voor grote gezinnen. En daar zijn er volgens Van der Staaij nog zo'n 200.000 van. En de bezuiniging op het kindgebonden budget... gaat de SGP te ver, zegt Van der Stijl. Nou, We zien nu dat bijvoorbeeld een gezin... wat 40 Euro verdient, een eenverdiener. 40.000 euro... gezin met drie kinderen, gaat er per maand bijna 100 euro op achteruit. 87 euro, zei Niebut. Dus dan heb je het wel over behoorlijke bedragen... die mensen dan zeg maar, op achteruit gaan. En dat vindt u te gek? Dat, dat vinden wij inderdaad onterecht. Juist omdat je ziet dat ook grotere gezinnen gezinnen met drie of meer kinderen... het vaak financieel al lastig hebben. Uh, ja, en, en dat dat kindgebonden budget juist bedoeld is... om lagere inkomens te helpen uh, in hun uh, kosten... Uh, voor de kinderen. Dus ja, dan is er geen enkele reden, vinden wij... om uh, deze maatregel te treffen. En wij pleiten er dus voor om dat ongedaan te maken. Ja, en dat gaat ook lukken, dat ongedaan maken. Want er is druk overleg over geweest met coalitiepartijen. Want ja, die bezuinigingsmaatregel staat in het regeerakkoord. Daar is mee gerekend. Dus er moet nu een andere rekensom gemaakt worden... dat kindgebonden budget blijft bestaan... voor gezinnen met meer dan twee kinderen. Dat geld wordt herverdeeld. Voor het eerste kind krijg je straks wat minder. Maar in totaal krijg je dan voor alle kinderen uh, meer toeslag. Dus uh, ja... De SGP heeft zijn zaakje binnengehaald. En komt dat dan ook uit die zogeheten tegenbegroting van de SGP? Nou ja, dat is het uh, pikante vandaag. De SGP is de partij die geen tegenbegroting presenteert. Oh. Daar doen ze niet aan, daar zien ze het nut helemaal niet van in. Uh, maar de SGP ja, die is nodig om de wetswijziging... straks op dat kindgebonden budget door de Eerste Kamer te loodsen. Dus vandaar dat ze ook zonder tegenbegroting... en zonder al dat werk wat ze daaraan hebben te besteden... vandaag een gewillig oor hebben gevonden bij het kabinet. Dat is natuurlijk al eerder gebeurd, hè, bij het passend onderwijs... bij die boete voor lang die is uitgesteld. En nu dus op het uh, kindgebonden budget. En ja, daar kan dus geen... Uh, tegenbegroting tegenop, ook al is die helemaal doorgerekend door het CPB. Want andere partijen zien er wel het nut van in. Hè. Vier partijen zijn vandaag met hun tegenbegroting uh, gekomen... Het is natuurlijk een beetje lastig samenvatten... maar kan je één rode draad erin vinden wat zij willen veranderen? Nou, de rode draad is toch eigenlijk te vinden in hun eigen verkiezingsprogramma's... want uh, dat willen ze verwezenlijken wat daarin staat. Kijk je dan bijvoorbeeld naar de ChristenUnie... En dan kom je ook weer uit bij die gezinnen. Die willen ook af van dat kindgebonden budget. Dat is hun dus niet gelukt via deze tegenbegroting... maar ze worden door de SGP op hun wenken bediend. Kijk je naar D66, ja, die hamert al jaren voor duurzaamheid. Hè? Meer geld voor kennis, innovatie. En daar willen ze dus ook in deze tegenbegroting extra geld aan besteden, zegt Pechtold. Natuurlijk extra investeringen van een miljard in onderwijs, maar een aantal van die eh, bezuinigingen op natuur, op de cultuur, op de griffierechten, die draaien we weer terug. Ja, maar dat moet natuurlijk ergens van, van betaald worden. Ja, dat doe je door echte keuzes te maken. Wij zeiden vijf jaar geleden al, kabinet komt nou eens met hervormingen. Nederland staat al vijf jaar eigenlijk stil als het gaat om grote veranderingen... in de arbeidsmarkt, in de woningmarkt en in de zorg. Als je dat wel doet, daar zitten de miljarden. En dan hoef je niet die pijnlijke bezuinigingen te doen... die vaak pas maar in de miljoenen zitten die het kabinet nu doet. Ja, dat zegt Pechtold. Ja, en bij de Partij van de Arbeid denken ze weer anders. Daar vinden ze dat de bezuinigingen van dit kabinet heel erg oneerlijk verdeeld zijn. En Job Cohen geeft dan weer aan waar hij denkt dat de maatregelen genomen moeten worden. In onze begroting is het mogelijk dat we langdurig werkelozen naar de arbeidsmarkt leiden. Dat gaat om 10.000 mensen. Extra werkgelegenheid. Wij draaien de bezuiniging op het persoonsgebonden budget terug. We draaien de bezuiniging op de huurslag terug. De kinderopvang blijft toegankelijk. En we investeren opnieuw ook in de kwaliteit van het onderwijs. Dan denk ik dat kost allemaal geld. En waar komt het dan vandaan? Zeker. Wij willen een bankenbelasting invoeren. Wij willen ook een toptarief voor de inkomstenbelasting invoeren voor diegenen die het heel goed hebben. Dat zijn twee van de punten waarmee we het willen dekken. Ja, en dat toptarief hè, waar Cohen het over heeft, dat moet dan 60 procent worden voor inkomens vanaf 150.000 euro. Dan is er ook nog een tegenbegroting vanmiddag gepresenteerd van de SP. En die wil de allerhoogste belastingschijf naar 65 procent en verder heel veel inkomensafhankelijke maatregelen, zodat er heel veel nivellering in zit. Nou, je ziet dus hele diverse tegenbegrotingen. Dat is dus wel makkelijk voor het kabinet. Want. Uh, die kunnen ze dus vrij makkelijk terzijde schuiven. Maar maken de tegenpartijen met deze tegenbegrotingen nog enige schuiven kans, Margreet? Nou, CDA, VVD, PVV hebben toch echt getekend... Hè, voor die 18 miljard aan bezuinigingen. Vorig jaar zijn die maatregelen vastgelegd. Daar zit geen verschuiving in in de woningmarkt. De hypotheekrente niet. Uh, dat 60 tarief voor de inkomstenbelasting... kom je er ook echt niet in tegen. Dus uh, het lijkt er niet op dat, zij, uh, dat hun plannen haalbaar zijn deze dagen. Het zal echt om kleine zaken gaan... zoals de SGP nu heeft binnen weten te halen. En daar lijkt het voorlopig wel bij te blijven. We gaan morgen opnieuw allemaal weer horen bij het voorlezen van de troonreden in een speciale uitzending op deze zender. Dankjewel, Margeer Boer. Het NOS Radio 1-journal Media Overzicht. Burgemeester van der Laan van Amsterdam begrijpt er niets van dat hij voor de rechter moet komen in verband met antisemitische spreekkoren in de arena. De stichting Bestrijding Antisemitisme heeft tegen Ajax en tegen de burgemeester een kort geding aangespannen. De stichting zegt dat zowel Ajax als Amsterdam weigert om tegen deze spreekoren op te treden. Een volstrekt verkeerde voorstelling van zaken, zegt de woordvoerder van de burgemeester in het parool. Hij verwijst naar de Champions League wedstrijd van vorig jaar tegen Real Madrid. Toen werden 162 Supporters in verband met antisemitisch gedrag nog voor het begin van de wedstrijd naar Spanje teruggestuurd. Van der Laan is ook heel ongelukkig met het gebruik van de geuzennaam Joden door de Ajax-aanhang. De stichting beschouwt ook die leus als kwetsend. Het Koninklijk Huis heeft sinds vandaag een eigen app gratis te downloaden. Op de app van het Koninklijk Huis staan tweets, de laatste nieuwsberichten, veelgestelde vragen, foto's en ook video's. Zo zijn morgen bijvoorbeeld foto's van Prinsjesdag te bekijken. Via Google Maps kan dan worden getraceerd waar de leden van het Koninklijk Huis zich tijdens officiële bezoeken bevinden. De webwereld heeft daar op zijn site nog wel een paar vragen over. Gebruikers moeten bij de installatie van de app toestemming geven... om hun uh, GPS-locatie door te geven. Bij het besturingssysteem van Android en IOS kan die toestemming volgens Webwereld niet meer worden teruggedraaid. De Rijksvoorlichtingsdienst zegt dat de GPS-locatie alleen wordt gebruikt... om de route naar een evenement van het Koninklijk Huis aan te geven. De Rvd benadrukt dat de data niet worden opgeslagen. En weer moet burgemeester Abu Taleb een voetbalruil uitleggen... In de, in de Rotterdamse gemeenteraad. En weer zijn het losgeslagen voetbalhooligans... die de korpsbeheerder in het nauw drijven, dat schrijft NRC Handelsblad. Oppositiepartij Leefbaar Rotterdam vindt dat het... Niet niet langer kan op deze manier. Abu Taleb wist volgens raadslid Simons van die protestmars... tegen het bestuur van Feyenoord. En toch loopt het zo erg uit de klauwen... dat agenten hun dienstwapen moeten trekken, zegt Simons. Hij heeft daarom een spoeddebat aangevraagd. De rellen raken in Rotterdam volgens NRC een open zenuw. Ruim twee jaar geleden ontspoorde een strandfeest in Hoek van Holland. Leefbaar Rotterdam bracht Abu Taleb toen aan het wankelen. Hij overleefde het debat... Dat was onder meer te danken aan de toezegging voor een onafhankelijk onderzoek. En het feit dat hij toen pas zeven maanden burgemeester was. Leefbaar Rotterdam vindt dat Abu Talib ditmaal beter had moeten weten. De Wielerbond is boos over een Twitterbericht van Lars Boom. De renner van de Rabobank doet mee aan het WK wielrennen in Kopenhagen. En vandaag had hij kritiek op kledingsponsor BioRacer. Lars Boom zelf heeft de tweet inmiddels verwijderd... maar andere media, zoals de Volkskrant, hebben hem nog wel. Die jongens die de tijdrit rijden op het WK hebben al een nadeel. Dat is het snelpak van Bioracer. Schandalig is niks snels aan, heeft Boom dus getwitterd. Technisch directeur Veneberg van de Wielerbond noemt het zeer onprofessioneel. Boom kan een gesprek verwachten, maar de Bond kan niet zeggen... of de tweet verder nog gevolgen heeft. Overigens wordt er inmiddels ook getwitterd... dat iemand een slechte grap heeft uitgehaald met Boom... en dat de tweet kwam van een zogeheten ghost, een spookschrijver. In Nederland mag het Temperatuur de komende dagen, dan alleen maar omhoog gaan. Italië bereidt zich voor op een flink pak sneeuw. De ANWB waarschuwt daarom automobilisten die de komende week in het oosten van Zwitserland of in het noorden van Italië zijn. De sneeuw in de Dalgebieden valt dit jaar volgens de ANWB uitzonderlijk vroeg. Late vakantiegangers die eind september van Italië terug naar Nederland reizen, moeten er dus serieus rekening mee houden zodat ze niet door de sneeuw worden overvallen. Tot zover het mediaoverzicht. Na zes zijn we terug met het Radio 1 Journaal. We staan nog altijd voor de deur bij FNV... om te kijken of, zoals verwacht wordt... inderdaad een ja eruit komt tegen het pensioenakkoord. We gaan eens kijken hoe het met Griekenland gaat. Want Griekenland en het IMF die zitten bij elkaar om te praten over de hervormingen... en wat ze nog allemaal moeten doen om geld te krijgen... En mogelijk gaan we ook iets doen aan die tulpen die geweigerd worden in Roemenië. Is dat een handelsoorlog met een politiek tintje of gaat het echt om de tulp? Dat hoort u na zessen. En op onze site nws.nl vindt u een van de meest bekeken video's. De paarden die oefenen voor Prinsjesdag. Ook net zo traditioneel als de troonreden zelf. De beelden vandaag op het strand ik neem aan bij Scheveningen. Op onze site nws.nl.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 Bel 0800 0403 of kijk op kpn.com slash zakelijk. MKB Werkplek voor Generatie KPN. Dit is Radio 1.